De politie in Amsterdam heeft gisteravond nog iemand opgepakt... voor een dodelijke steekpartij op een festival in de stad. Zaterdag werd een jongen van 21 uit Diemen daar doodgestoken na een ruzie. Op het feest zelf werden ook al twee mensen gearresteerd. AT5 sprak met de organisatie... Telefonisch laat een woordvoerder weten... dat iedereen is gecontroleerd en gefouilleerd bij binnenkomst. Metaaldetectie ontbrak en waarschijnlijk heeft het mes... daardoor door de controle heen kunnen komen. Meerdere bezoekers zeggen tegen AT5 dat het wel meeviel met die controles. Beveiligers zouden niet... In tassen hebben gekeken en het fouilleren zelf stelde ook weinig voor. Bij een brand in een ziekenhuis in Oostenrijk zijn vannacht drie doden gevallen. Volgens lokale media begon het vuur in een van de kamers en verspreidde het zich snel. 90 patiënten moesten worden geëvacueerd en zijn naar andere ziekenhuizen gebracht. Bijna 170 brandweermensen hielpen bij het blussen. In Eindhoven is al een paar dagen een straat afgesloten vanwege een zinkgat. Iets verderop dreigt een tweede zinkhol te ontstaan. Het is niet duidelijk waardoor die gaten in de weg ontstaan. Gevaarlijk zijn ze wel. Voor de zekerheid zijn alle auto's in de straat weggehaald. En een van de bekendste tennisters ter wereld komt naar Nederland. Venus Williams won verschillende keren Wimbledon en de US Open. En nu komt ze meedoen aan het tennistoernooi in Rosmalen. Zenuwachtige tegenstanders kunnen naar het YouTube kanaal van Venus om wat tips te krijgen. Hi everyone, I'm here with you today to... To teach you how to hit a forehand. It's not like that. So, forehand is an opportunity to control the point. That's why you want to have a bigger forehand than backhand. And I'm excited to teach you this because this stroke is really gonna change your game. Het is voor het eerst dat Williams meedoet aan een toernooi in Nederland. De meervoudige Grand Slam winnaar krijgt een wildcard Door blessures is sinds, jan is ze sinds januari niet meer in actie gekomen op de baan. Het weer, redelijk wat bewolking. In het noorden kans op regen of motregen. Land inwaarts breekt de zon vaker door. Het is vanmiddag 12 graden op de Wadden. 20 in Limburg. Morgen krijgen we volop zon. En het wordt zomerswarm met op sommige plekken 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat een file van 7 kilometer... tussen Knoop het Oude Rijn en Maarsen. De vertraging is 10 minuten. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar... tussen Schoorl en Bergen 4 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 So get along with me If you give me all of you You got the rest of me I'm at the party in the L.A.L's LA L.A.L's, drop the chills I'm a spaceship in the galaxy You know what I want, yeah, you know what I need Use it in my mind, we're in between In between, lost at sea You my captain to rescue me You know what I want, With you. I can't feel my face no more I'm gone, I swear, baby, you know what I want I'm marry what I wear, Lamborghini ain't fair Shiny Montclair, my shoes ain't around Don't act crazy, girl, it's you that I want I ain't gon' lie, girl, it's you that I need So hypnotized like glue, I was stuck to you Love. I'm at this party in the L.A. Come through, come talk to me Give it all to me You know what I want, you don't one I need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 es su padre y ya vencido Ya los conflictos comienzan y abuela fea no alcanza ni quiere ayudar Mucho dolor importante entender que sueño necesita comer Y la renta le faltan 2 meses la plata que entra no alcanza a pagar.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 Sonalidad, cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado con gran militar. No te olvides que no En padre je dat ook als wil dat je hier staan bent. En dan Y sus sentimientos, aunque su cuerpo, su hijo de madre amor infinito. Es en el vientre, regalo de Dios. cometemos errores y esta pobre de una Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier grote energiebedrijven hebben bij elkaar anderhalf miljard euro... uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale Dodewaard. Dat schrijft zakenkrant FD. Twee weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro... moet bijleggen voor de afbraak van de centrale... omdat de eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de vijfde keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor als het contract van BMW met de autofabriek volgend jaar afloopt. De Russische hoofdstad Moskou is vanmorgen getroffen door een drone aanval. Er zouden twee gewonden zijn. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne, maar Kiev ontkent betrokkenheid. Het weer, wolkenvelden, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 12 graden op de wallen en 20 in het zuiden. Nee.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 Maar EN marinier als je een beetje in de war bent, dan moet je een de trouver mieux de trouver mieux, de trouver mieux.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 Elle les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en moc me penchant comme la tour de prise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. You could be sitting here just like me, yeah Oh please don't break.